Overstromingen in de staat Queensland kosten tot nu toe aan zeker 10 mensen het leven en nog zeker 70 mensen worden vermist. Donderdag wordt het hoogste waterpeil verwacht. De Centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen ruim 8 miljard euro aan schade zullen veroorzaken in Queensland. En dan het weer. Het wordt vanuit het westen droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de plus 3 en de min 2. In de loop van de dag.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 It's a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 masking you are het ritme, ritme. van ZFM. a spark 106.9. Zie FM. FM. I'm Ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM De lente, die waait, werd als moeder en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen, jij me toegries. die meer mee kreeg toen ik wegreef. High. I feel good.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 million Oh, haar vast.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 In de Mariapolder, vlakbij het bedrijfsterrein van Chemiepak, is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, staat in een rapportage van het RIVM. Het gaat om het gebied net aan de andere kant van het Hollands Diepel, op ruim drie kilometer van Chemiepak. Boeren hebben in het weiland overal roedeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. In Gelderland woedt een uitslaande brand in een opslagloods In de loods in Benede-Leven, waren op dat moment geen mensen aanwezig. De politie kan niet zeggen wat er precies in de loods ligt opgeslagen. De oorzaak van de brand is onbekend. De stad Brisbane in Australië wordt bedreigd door een grote overstroming. De rivier de Brisbane, die door de stad dreigt buiten zijn oevers te treden. In Brisbane en de directe omgeving wonen bijna 2 miljoen mensen. Bijna 20.000 huizen in de stad zullen